De Franse president Vrouw Carla Bruni is bevallen van hun dochter. Franse media melden dat de baby rond acht uur werd geboren. President Sarkozy was even kort bij zijn vrouw in een privékliniek in Parijs, maar kon niet bij de bevalling zijn vanwege het spoedoverleg in Duitsland. Aan het eind van de avond heeft hij zijn vrouw en dochter kort bezocht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... is in Kabul aangekomen voor een bezoek. komende dag zal ze praten met de Afghaanse president Karzai... en met andere functionarissen. Ze zullen het onder meer hebben over de oorlog in Afghanistan... en de twee geplande internationale conferenties over het land. In november is er een conferentie in Istanbul... in december in Duitsland, in Bonn. Alle leden van de motorclubs Hells Angels en Satudara... worden in de gaten gehouden door de politie. Blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS...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 Het weer vannacht in de kustprovincies buien. Elders droog en opklaringen. Overdag in het hele land ligt de buien, ook wat zon. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag, hartelijk welkom bij het Tweede Uur van Casa Luna. In dit uur is het woord aan luisteraars. En in het verlengde van het gesprek dat ik net had met Jan Hoeimakers... wil ik het graag hebben over oud worden. Uh, de vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe oud wilt u worden? En, ehm... Uh, nou, het zijn een paar vragen. Want uh, de volgende is... Uh, hoe wilt u het liefst oud worden? En misschien bent u al een beetje op leeftijd. En dan is de vraag, hoe bevalt het ouder worden u eigenlijk? Uh, is het anders dan u gedacht had? Of... Uh, had u dit wel zo'n beetje vermoed dat het zo zou lopen? Nou ja, uh, dit soort vragen wil ik heel graag met u bespreken. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna@ncv.nl, Dus casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag Casaluna. Ik zie dat er een mailtje gekomen is van Rijn van der Laan. En die schrijft, uh, beste Klaas... Is het vitaler oud worden direct verbonden aan het ouder worden? In andere woorden, als we het ouderdom, ziekte en fysieke slijtage kunnen verbanden... worden we gelukkiger oud. Maar worden we daarmee ook automatisch veel ouder? Of is er een limiet ook voor topfitte ouderen? En streven wetenschappers naar ouder worden gezonder en vitaler zijn... als je oud bent of beiden? Ja, een paar van die vragen zijn net aan de orde geweest. Even kijken hoe laat die hier eigenlijk gemaild is, om kwart voor... Ja, dat, uh, dat is in ieder geval niet hetzelfde. Het uh, gezond ouder worden is uh, weer wat anders dan ook ouder worden. En uh, het streven is vooral naar het gezond ouder worden. Dus niet zozeer naar nog steeds, steeds, steeds maar weer ouder worden. Maar dat is wel een gegeven. We worden gewoon ouder. En dan kan je het beter ook maar zo gezond mogelijk doen. Uh, nou, ik hoop dat ik dat een klein beetje beantwoord heb. Even kijken of er gebeld is. Nee, ik denk dat wij even een plaatje gaan doen. Ik zie wel dat de telefoon gaat. En dat de telefoon zelfs een paar keer gaat, maar dat moeten we even afwachten. Dus we gaan eerst even naar wat muziek luisteren van Shelby Lynn. En het nummer heet Revelation Road. I like deep around the coast. I don't know what happened. That to know my passion, wearing my latest fashion, I walk. and the preachers at each other's throats which one is the bad from collecting all the borrowers. Revelation Road van Shelby Lynn. De vraag in Casaluna vannacht is... hoe oud wilt u worden? Uh, of uh, hoe wilt u oud worden? En misschien bent u al een beetje op leeftijd... en uh, dan is de vraag hoe dat ouder worden bevalt. Er is een, een tweet gekomen van uh, Gerame Gerame. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Uh, op een kilt van Tante Annie staat er dan dubbele punt. It's not how old you grow, but how you grow old. Mooie wijsheid om te omarmen en naar te leven... Dat klopt. En dan hebben we er nog eentje van Edwin. En die schrijft... Ik voel me 93 op zich niet erg. Waar het niet dat ik 29 ben? En uh, ja, dan zijn er nog een paar oproepjes om naar Casa Luna te luisteren. Dus die uh, onderschrijf ik maar even. Dat is natuurlijk altijd de moeite waard. Nou, niet altijd, maar wel heel vaak. Goed, we gaan naar Cuna aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Het is een tijd geleden dat ik u gesproken heb. Uh. Ik weet niet meer precies hoe lang, eerlijk gezegd. Nee? Weet u het ah, nog? Ik dacht, ik dacht van, oh, nog maar... Ja, het zou kunnen. Nee, maar ik weet niet precies hoe lang het geleden is. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, nee. nee. Uh, ja, dat is een uh, vraag die kun je niet 1, 2, 3 beantwoorden. Uh, alleen, ik heb me er nooit mee bezig gehouden of ik oud wilde worden. En hoe ik oud wilde worden, je wordt er gewoon oud. Of niet, natuurlijk. Be be en, bent u uh, al een, een, een beetje op weg? Wat zeggen Bent u al een beetje op weg om oud te worden? <laughs> ik dacht het wel, ja. Ik ben van bouwjaar 26. 26? Moet ik even snel... Vier, 85? 84, 85? Ja. 85. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Het uh, is een mooie leeftijd al. Ja, dat is een, ja, dat is een, een, een mooie leeftijd. Alleen uh, vind ik... Uh, tegenwoordig uh, doet men zo denigerend over oudere, uh, oudere mensen. Uh, zijn alleen maar opmakers en... Uh, voor winteren allemaal in Spanje. En, uh, uh, en wat ik deze week gehoord heb uh, op de televisie, benen bij uh, Knevel, uh, ja, vanaf 85, dan uh, moeten we toch maar niks meer doen aan de mensen als ze ziek worden. Oh? Want uh, dat is toch wel... Uh, ja, eigenlijk kwam hierop neer dat het zonde van het geld was. En uh, dat geld kon dan beter bij de jonge uh, mensen... Uh, besteed worden. Ja, en als u dat ik hoort, dacht, wat, wat denkt u dan? Ik dacht, proost. Proost. Ik zeg, zover zijn we al in Nederland. <lacht> je, moet, je, moet, je moet dus maar doodgaan. Nou, dan moet je dus de consequenties trekken en de pil van Drion uitdelen. Ja, die nieuwe niet Dat je, uh, dus Kijk, iedere keer als ik geopereerd word, en ik heb twee zware operaties achter de rug, dan zeg ja. ik, niet uh, beademen. En niet, uh, laat me gaan. Ja, dat heeft u gezegd van tevoren. Ja. En, eh... Uh, ja, zij doen uh, men doet of, of je vastklampt aan het leven. Nee. Ja, op deze leeftijd heb je alles gezien. Je hebt alles meegemaakt. Hebt heel veel mensen verloren. En uh, ja, ik heb gelukkig veel jonge vrienden. En uh, ik, ik ben alleen maar niet eenzaam. Maar het steekt me wel dat er uh, dus zo uh, echt... Er wordt echt denigerend gedaan over oudere mensen. Terwijl ik nog... Uh, uh, werkzaam ben, hoop ik weer te zijn... in twee ziekenhuizen. En, uh, wat, wat doet u daar dan? Uh, in het ene ziekenhuis... Uh, ga ik met de boeken langs de bedden. Ja. En in het andere ziekenhuis... zit ik in een leespanel. Daar moeten we uh, folders beoordelen... of die begrijpelijk zijn voor iedereen. En, uh, dat is echt wel leuk werk. En dan werk ik ook nog... in het uh, stiltecentrum... Van, van het ziekenhuis, ook als elektrice. Dus ik ben behoorlijk druk. Ja, ik hoor het. Want, uh, uh, want, want als ik nou aan u vraag hoe het is om ouder te worden, wat zegt u dan? Ja, dat gaat, zoals ik al zei, dat gaat vanzelf. Jawel, maar dan kan het nog steeds wel vervelend of, of, uh, zijn of meevallen. Nee, nee. Uh, ik, ik heb wel mensen gewoon mee van... Oeh, ik wil niet oud worden hoor. Oeh, ja. moet, je naar, kijk, moet je naar mijn armen kijken. Uh, ja goed, alles wordt, uh, is niet meer zo strak. Nee, nee. Nou daar heb ik al last van, kan ik u vertellen. Maar bij, bij ouder worden gaat het niet om het strakke lijf... maar uh, om de soepele ziel, dacht en, ik. En die is nog vrij soepel als ik u zo hoor. Uh, ja, dat uh, hoop ik wel, ja. ja. ja. En, en, uh, en bent u verder ook nog enigszins fit en gezond? Zegt u? Bent u nog gezond? Je hebt een paar nou, operaties uh, gehad, zei heb, u. Maar... Ja, nou, ik heb behoorlijk reuma. Oh. En uh, uh, astmatische bronchitis. En, uh, maar goed, het wordt allemaal goed behandeld. En mijn uh, verzekering zegt nog steeds niet... Dat, ik, uh, dat ze nou toch maar niet meer voor me willen betalen. U bent nu dus 85, ik, uh, en we houden er mee op. Ja, dat, uh, dat, dat doen ze niet. En uh, ja... Dus mijn, mijn klacht is dus eigenlijk ietsje meer, uh, bijna zou ik zeggen, eerbied voor de ouderdom. Want wij, uh, mijn generatie helemaal, heeft verschrikkelijk veel meegemaakt. En, uh, en daar wordt nu nog weer op bezuinigd. Ja, ik lach er maar om, want uh, uh, maar wij hebben de vooroorlogse, de mobilisatietijd meegemaakt. De oorlog, na de oorlog, onze jongens moesten allemaal naar Indië. Uh, en, en dan zijn er zoveel niet teruggekomen en zoveel is ziek. Daar wordt allemaal nooit over gesproken. Hè? Praktisch niet. 4 mei even. Yeah. Maar dan moet het ook weer stil zijn. Yeah. Dus Wij hebben echt uh, ontzettend veel meegemaakt. Yeah. En, uh, en, en, en dan zeggen ze nu maar, uh, die jonge mensen zeggen ja, uh, wij moeten betalen voor die ouderen. Ja, wij hebben ook betaald voor de ouderen. Wij hebben voor de, betaald voor de generatie die helemaal niks had. Ja. Yeah. Gewoon, oude, oude mensen. Gewoon betalen, is, is, is toch echt nooit bij ons opgekomen om te zeggen... we moeten maar betalen voor die oude mensen. Ja. Uh, dus daar is wel echt iets veranderd in respect voor de, voor de ouderen? Wat zegt u? Er is wel echt wat veranderd in respect voor de ouderen. Dat ja, was wel... dat, dat, maar ja, er is zoveel respect uh, niet meer in Nederland. Uh, dus uh, waarom zouden wij een uitzonderingspositie uh, nemen? Maar... Ja, ja het, gaat, het gaat toch niet zo goed, nee. Even oh, nog even, even, even naar uzelf, als u het goed vindt. Uh, hoe, uh, hoe, hoe voelt het eigenlijk, in uw geval, om 85 te zijn? Is, dat iets, is het zoals je dat van tevoren verwacht had? Nou, uh, nee, dat voelt verder. In mijn geest voelt het best. Uh, alleen, ja, door die reuma heb ik wel vrij veel, veel pijn. ja. Maar goed, die kun je ook weer bestrijden. Maar het maakt voor mij niet zoveel verschil. Ik, ik, ik voel me nog net zo... Nou, zal ik eens even niet overdrijven nou, toen ik vijftig was. Ja, ja. Zo voelt u zich nog. Dat, ja, ik zou zelfs nog jonger zeggen. Maar dat klinkt dan een beetje opgepig. Maar dat, de leeftijd heeft voor mij nooit gespeeld. Ja. Hoe oud ik vond we... het alleen vreselijk toen ik dertig werd. Ja, had ik ook. 40, 40, 50, 60, 70, deed me niks. Oh. 80 was ook wel, ja... Dat, dat was wel een, een grens waar oh, ik over ging. Schiet. Maar ja, dan ben ik al 85 geworden. Ja. En hoe oud en, wilt u worden? Heeft u daar een idee van? Nou, nee, dan... Uh, ik wil... Uh, de vraag zou anders gesteld moeten worden. Oh, toch niet uh, Oud en afhankelijk. Ja, ik precies. Ik wil niet afhankelijk worden. Maar wel oud. Ja, dat, dat, dat, dat, dat maakt voor mij uh, niks. Uh, geen verschil. Ik denk er zelf, ik voel mezelf geen 85. Ja. En doordat ik dus ook uh, werkte. en ook nog bezoeken uh, bracht. en uh, ook in een mu museum werk. en. Uh, ja, van alles. Uh, van alles doe. Ja, ik begrijp. Dat het. is natuurlijk niet iedereen gegeven. Dat weet ik ook wel. Maar, uh, nou ja. Ik ben een van de weinigen van mijn leeftijd die een computer heeft. en die Skype met de hele wereld en, en, en mailt. En... Dat houdt je, jongen. Ja, en dat is leuk. Ja, geniet ervan zou ik zeggen. en bedankt voor het Ja. Dag. ja. Nou, ik hoop dat u nog meer optimistische verhalen ja, over de leeftijd ik, ik, krijgt. Daar ben ik ook altijd heel dol op. Ik, ik dank u voor het bellen en tot de volgende ja, keer dan. Ik dank hoor. Oké, okay, dag. dag. De vraag in Casaluna vannacht is... Hoe oud wilt u worden? Of hoe wilt u oud worden? En misschien bent u het al een beetje. En dan uh, is de vraag, hoe bevalt het ouder worden eigenlijk? 0800-1121. 0800-1121. Casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. Oh, er zijn wat mailtjes binnen, zie ik. Daar ga ik zo eens even naar kijken. En we hebben ook nog het Twitter En dat is hashtag Casaluna. Uh, er is er eentje. Ik doe ik even. Remco Verhees. Het maakt me niet zo veel uit hoe oud ik word... als er maar geen hemel is waar ik eeuwig op een wolkje moet gaan zitten. Ja, want een somberheid. Nou, toch dat lijkt me zo leuk. Um, Kees, aan de telefoon. Hoi, Klaas. Hallo. Ja, het spreekt me wel aan dit het ontwerp. Uh, nou, als ik uh, op mijn 85 zo net zo helder mag klinken... Als ze vroegen mevrouw, dan ja. teken ik ervoor. Goed hè? Ja. ja, geweldig. En dan nog zo actief zijn? Ja. Maar ik, ik ging dus op bezoek uh, uh, bij mensen die ook 85 waren, denk ik, zo'n beetje, misschien wel 90. Ja, ik denk wel 85 ook hoor. Mm -hmm. Maar die zaten dan in. Die mevrouw, Jannie IJsman, die zat in een verzorgingshuis. En toen ik daar binnen geleid werd, zat ze aan een tafel met allemaal kwijlende mensen. Zat ze zat een beetje met de hoofd voorover, een grote tafel. En dan werd Jannie IJzerman er even uitgeleid in de rolstoel. Dan dat ze dat ze één been miste. Daar ging natuurlijk niks over zeggen. Toen kwam de verpleegster, die zei, heb je deze thee? En toen had ze die thee in de hand. Zei ze zei, drink jij dit maar op, weet je wel? Ja, ik, ik dacht, dan zal er zal wel iets mis mee zijn. En toen heb ik dat opgedronken, joh. En toen ben ik... Uh, dat ritje wat ik verder nog moest... Daar kon ik amper rijden. Zo zwaar was dat. Want? Wat was er dan? zat er wat ja, in de, er de thee? Er zat verdovingsmiddel in, heel veel. In de thee? Ja. Ja, maar niet zoveel... Uh, <coughs> om gewoon een muis plat te spuiten. Maar gewoon een olifant of zo, weet je wel. En jij kon er ja, rijden? Ja, het dan? was gewoon levensgevaarlijk dat ik daarna nog uit ging rijden. Maar zij was geestelijk nog zo sterk... Uh, dat ze... Uh, dat ze dachten, nou, dan hoef ik het niet op te drinken, dan, uh, dan zoek jij het verder maar uit, weet je wel. Ook hartelijk om dat dan aan de gast te geven. <laughs> ja, maar ja, uh, zit uh, jij het was werk, hè. Want ja. eigenlijk uh, kun je dan zeggen, nou, wat is je leven dan nog waard? Als je daar dan nog zo zit, met een halve been en uh, je leven is achter de rug. En, uh, dan, dan, <clears throat> en dan, ik zou niet aan zo'n tafel willen zitten, hoor, heel de middag met allemaal, ja, veel de hele dag of weet ik hoe ja. lang. Maar kwalende mensen en zo. Dan is leven toch niks meer waard. Als je alles nee, dus meegemaakt ja. hebt met verkeering en, en lachen en dansen en, en moet je daar een beetje, beetje je tijd uit gaan zitten. zitten. Ja, want, De want denk jij veel over je eigen uh, uh, ouderdom? Ja, ja, ik ben nog niet zo ver, maar. Uh, Doe nog even? Ja, maar ik heb dat wel meegemaakt. Ik denk nou. Ja, uh, maar je, uh, daar denk je dus niet zoveel over na. Ja, er worden natuurlijk allerlei statistieken gemaakt. Ja, nou, als ik niet meer helder zou zijn, maar dat weet je dan zelf niet meer. Dat is de vervelende nou, maar maar van, van het geval. Dat, dat kan is je van tevoren ook, aangeven. Weet je? Ja, maar volgens mij werkt het niet helemaal zo. Nou, het hangt een beetje vanaf. Het ik niet altijd zo, nee. Maar, nee. maar bij, in sommige gevallen wel. Ja maar, maar niet... maar, uh, ja, maar hoe kun je dat testen? Ja. Dat kun je toch niet helemaal testen? Nee. Ik vind het lastig. Ja. Maar ik weet wel dat ik niet op die plek van haar trek zou willen komen. Nee, dat snap ik. Dat je helemaal, dat je misschien nog wel tien of twintig jaar, ja, een beetje zo als een plantje. Terwijl je, want ze verwarden mij ook met mijn oom. Want mijn naam was hetzelfde als mijn oom. Ja, en ja, toen heb je nog dat gedaan, dat gedaan. Ja, dan ga ik natuurlijk gewoon meepraten. Maar ik zou het wel niet willen zo, weet je wel. Nou, al. Als ik... jij heel je leven een soort actief geweest en, en, en, en ja, grappig en weet ik het allemaal niet en dan, en dan ineens zit je daar. Ja, nee, het is duidelijk. Ik dank je wel, Kees. Oké, okay, klaar. Goeienacht Nacht, hè. Oh, yeah. Succes. Doeg. Um, mevrouw Jansen, goeienacht. Ja, daar spreekt u mee. Met mevrouw Jansen. Hallo. Het is mijn echte naam niet, maar die wil ik niet noemen. Oké. Okay. Want anders dan... Uh, uh, hoe heet dat, dan krijg ik weer op mijn Van wie? Nou, voor een hele hoop kinderen weet ik veel wat dan weer. Oké. Okay. Mag ik even ja. wat vragen, mevrouw Janssen? Ik ben 96. Zo. Heeft u de radio aan, toevallig? Nee. Oh ja, ja die heb ik aan. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Ja. Zo. Nu ziet Ja, dat klinkt beter. Nee, ik ben uh, van 1915. Zo. Ik heb dus een stukje op were Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Daar weet ik niks meer van. Ik weet alleen dat ik mijn eerste ei had toen ik drie jaar oud was. Dat heeft mijn moeder me verteld. Wat deed u toen? Ui, Wat zegt u? U had toen uw eerste ei, zei u dat? Mijn eerste eitje, ja. Een eitje Oh, lekker. Toen was ik drie jaar, zei mijn moeder. En ik vond het erg lekker. Ja, en nog steeds? Nou, toen zijn we, toen ik vijf was, zijn we naar Indië gegaan. Daar heb ik heerlijk in het Jappenkamp gezeten. Het was ontzettend gezellig. Nee. Heb niet te eten gehad, heb me oedeem gekregen, heb honger oedeem. Heb me mijn kind kwijt geraakt, want ik moest mijn kind kwijt, want dat mocht niet in het kamp komen. Nee. Tenminste, ik wou het niet. Toen heb ik twee keer een pak slaag van de jap gehad En ik leef toch. Ja. Die krijgen ze niet kapot. En nou heb ik, nou ben ik, toen heb ik van de week die ene dame die zei van, dat, van de dokter dat verhaal. Nou volgens die dokter had ik al elf jaar lang dood moeten zijn. Want ik was maar 85 en ik ben al 96. Ja, ja, oh ja, dat ze zeiden boven de 85 maar niet meer al te veel geld erin stonden. Ja, als je vijf, boven 85 moet je doodgaan. En, en hoe is het om 96 te zijn? Nou ja, ik geniet nog van de lente, ik geniet nog van de zon, ik geniet nog van... Ik ben net op vakantie gegaan met het Rode Kruis en dat was zalig. Ik ben bij de Apenheuvel geweest, ben ik ook nog nooit geweest. En dat vond ik enig. Waarom moet ik dan dood? Vertel me dat dus. Ja, voor mij hoeft dat niet hoor. Van u hoeft het ook nee. niet, hè? Nee. Ja, maar, ik... maar die, die, die doktoren, ik, ik, ik vertrouw ze voor geen cent meer, weet u dat? Nou. Dat is natuurlijk... Je wordt natuurlijk ook ontzettend egoïstisch als je oud wordt, hoor. Want alles moet volgens jou naar jou toe komen. Maar dit vind ik toch ook wel een beetje erg, dat ze dat rustig zeggen. 85 en dan uh, animeren we niet meer. Want ik heb een pacemaker. Als ik nou straks die pacemaker vernieuwd moet worden, dan zeggen ze ook nee. Dan ja, dat... zul je zien dat ze dat zeggen. Nou, dan... dan... Breek ik heel volgrof af, heb ik al gezegd. Wat, wat doet u dan? Ik breek heel volgrof af. Oh ja? Ja. Ja, maar ik denk niet dat ze dat weigeren hoor. Ik krijg er wat van als ik dit hoor. En die mevrouw was ook zo verontwaardigd. Nou, ik ook. Ja. En dat wou ik even zeggen. Mag want... ik nog even wat vragen daarover? Ja. Wat, wat vindt u nog heel leuk aan het leven? Aan het leven, wat ik nog leuk vind, de ja. lente, de zon. Af en toe een vakantie, vind ik zalig. Uh, lekker eten kan ik ook genieten van. Het is wel een zelf doodgaan. Voor te lang als ik nog geniet, blijf ik leven. Hoor. Ja, groot gelijk. En, en kookt u zelf ook nog? Wat zegt Kookt u, u ook ja. nog? Hallo. Ja, hallo. Hoort u mij? Ja, nou hoor ik u. Ah, kookt u ook zelf nog? Nee. Ik leef van die... Van uh, moeite die maaltijden. Dikje. Die je in de winkel kunt kopen. Oh nee, mag in de tron maaltijden. Ja, daar leef ik van. Ah, oké. Okay. En daar geniet en u gaat ook nog goed. van? Ja. En, en, nou ja, verder. Ja, god, ik heb die, die odeem natuurlijk. Door, door het kamp. Dat zijn cadeautjes van de jap. Zeg ik altijd maar. Ja. Dat, daar heeft u nog steeds last van? Huh? Dat blijkt. Dat, ja, dat is misschien een domme vraag, maar daar heeft u nog steeds last van. Nou ja. Maar ik ben toch nog gezond. Zolang, zolang als ik mijn hersens nog bij elkaar heb, dan denk ik dat ik het nog wel haal. Ja. Maar ik weet niet hoe oud ik wil worden. Als u me dat vraagt, dan kan ik geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Elke keer denk ik nou nog één, twee jaar. en Dan zijn die twee jaar voorbij. Dan denk ik, ja, maar ik wil nog verder. Nog een paar jaar. Want ik was, begon ook met 85, 86 al te denken wat... Ik had zelfs gedacht dat ik nooit de jaarwisseling zou. die eeuwwisseling zou meemaken. Maar toen was ik 85. Ja. Ik dacht, nou, ik ga nog lekker door. Dat is ruim gelukt? En nu ben ik 96. Ja. Volgend jaar 97. Ja, en ik weet het niet. W werd ik ben nog u... steeds leuk, dus waarom zou ik doodgaan? Ja, nee, zou ik ook niet doen. W werden uw ouders uh, ook oud? Mijn vader is 87 geworden. Mijn moeder 90 en ik heb mijn tante die werd 103. Hm. Dus ja. het zit wel in de genen wat, wat u, waar u het laatst ja. over had. Dan heeft u nog een mooie toekomst voor de boeg, schat ik zo in? Ik weet het niet. <laughs> ik, ik moet het afwachten. Eens kijken hoe ver of ik het haal. Ja, nou, maar... maar ik vind het wel leuk als ik dan, dan hoor. Dat de doktoren willen, 85 is zo'n een beetje het maximum. Dan denk ik, man, ik zit al een half jaar verder. Nee, maar dat zeggen ze ook niet. Hè? Zo, st zo stellig wordt het niet gezegd. Ja, maar ik me ben benieuwd of ik een nieuwe... Dat is mijn angst, of ik een nieuwe... Pacemaker krijg, want zonder pacemaker kan ik natuurlijk niet leven. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet zeker dat u die wel krijgt dan. Ik vind wel, dat die pacemaker stoort wel een beetje op de lijn. Of het is iets anders, maar er zit wat ruis op de ja, lijn. Daar heb ik niks van, hoor, van die pacemaker. <laughs> nee, nee, dat begrijp ik. Dat gaat gewoon uh, door. En ik, ik wil weer een nieuwe hebben. Die moet ik binnenkort hebben, want ja, nee, die dan gaat heb die dat... al tien krijgen. Mag ik u danken voor het bellen met mevrouw Jansen? Ook al heet u dan net iets anders. Ja. Um, en ik hoop dat u nog een keer belt, hè? Dan, dan weten we dat het nog goed gaat. Ja, u... ik zal nog wel eens bellen. Nou, weer dat... onder Jansen. Dat is, Ik ja. moet wel zeggen dat die naam moet ja. ah, doet het een met ander. een andere naam. Dus Maakt niks uit. Denkt u ze met u voor te Ja, maar dat weten we nu al zeker. Ja. Maar ja. dat geeft ook niks. Dank u wel ja. hè. Doeg. Tot ziens. Ik denk dat wij even uh, uh, even kijken, doen we nog één. Nou, we hebben nog één telefoontje daarna aan plaats. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedend. Uh, het zijn piddige dames die u bellen. Ja, ja dat is leuk. Zijn hè? Vrolijk en gaan uh, goed in het leven. Ja, dat klinkt goed, ja. ja. Dat is mooi, en kijk, om... ik zou wel graag uh, drie, vier, vijfhonderd jaar willen worden. Oh, dan, dan heb ik misschien slecht nieuws, want ik denk dat dat er voorlopig nog nee, niet in zit. Nee, dat had ik zelf ook, had ik er al een vermoeden van. <laughs> maar ik bedoel van, uh, als je jong bent, je wordt gewoon geleefd. Uh, later bepaalt je maatschappij je leven. En dan later op, op, op jaren 40, 50 begin je het een beetje door te krijgen hoe het in elkaar zit. En dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan ga je je vrijmaken van die hele toestand, van die maatschappij en alles. En uh, Dus je bent eigenlijk eindelijk bewust van het hele spul en, uh, en dan moet je alweer uh, je klaarmaken om je graf in te gaan. Ja. Ik vind het een beetje een, een rotstreek van Ho het leven. Hoe oud bent u zelf nu? 64 ben ik. 64. En nog gezond? Ja, prima. Ik, uh, prachtig. Ja? Mooi. Ja, mijn, mijn, mijn, hoe noem je dat? Mijn hart en mijn geest. Nou, die is nog 18. Die, die, blijft, die blijft hetzelfde wel. Alleen, je lichaam die kan niet meer zoveel als je vroeger, als je, als je vroeger kon. Ja. Maar nou, vind... zeilde ik. En, maar dan kan je niet meer. Zeilen lukt niet meer? Nee, nee, nee, nee. nee. En, want 64 is, is toch nog niet, niet te oud om te zeilen, normaal gesproken? Of nee, nee? Dat, hoeft, dat is ook niet zo oud. Maar ja, ik, ik, uh, ja, ik heb al vroeger, ik heb veel gerookt, dus uh, ja, dat doe ik nog. Ah, okay. uh, dan ga je longen gaan wat achteruit. Ja, als je 500 ja. wil worden, kan je beter niet te veel roken. Nee, maar dat had dan in, in je lichamelijke constitutie, of noem je zoiets, ja. in, in je lichaam moeten zitten. Ja, ja, dat, nee. je, ja dat je pas op nou, heel laat oud wordt. En hoe vindt u het leven in de fase waarin u nu zit? Ja, prettig. Ja? Je, ja, je bent veel bewuster van alle dingen. Je begrijpt de verbanden en je hebt alles veel beter door dan vroeger. Ja. ja. Vroeger, vroeger raag je, ze, ze schopten me alle kanten uit. En ik was een nozel no no no knaapje. En uh, ja, hij wees het dom dom. Maar dat... dat ja, dat heb je nu niet meer. Je hebt mensen heb je eerder door en, en uh, je begrijpt dingen beter. Ja. Je komt steeds meer tot ontwikkeling en zo gauw je tot, tot, tot, tot, tot rijpheid komt, dan, dan moet je die rotkist in. <lacht> ja, nou, het kan nog even duren, hè? Dat hebben we aan mevrouw Ja, aan wel, maar uh, ja, ja oké. Okay. Ja, je wilt de goede kant uit, maar... Uh, ja, dit, dit, ik, nou ja, dit, wat ik zei, ik wil graag drie, vier honderd jaar wonen met, met een gezond lichaam. Maar dat ja. zit er niet in, zoals jullie al zei. Nee. Nou ja, ik ook. Ik hoop daar we... ook niet voor zorg op een of andere manier. Ik, ja, we hebben natuurlijk wel goede contacten hier in Hilversum. zeeland uh, Maar nou nee, ja, nee, bel dat, denk... daar wel waar is mij, joh. Ja. Ja, dat weet ik wel. Ik, ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar, ja, dat vermoed ik ook niet. Maar misschien uh, ge gewoon dan maar genieten van de jaren die u nog wel heeft. Ja, maar dat doe ik ook. Ja, prachtig, joh. Nou. Ik heb uh, net weer een kleinkind gekregen en. Uh, Nee, ja, ja, schitterend. Nou, geniet, blijf genieten ja. en uh, uh, bedankt voor het bellen. En een goede ja. nacht. Jij ook bedankt. Ja. Meneer, okay. Meneer, ja. Meneer Moekstra was dat. We gaan, uh, ik ga nog even naar wat uh, tweets kijken. Remco Ver... hey. Oh nee, die heb ik al gehad. Even kijken. Dan hebben we... Uh... Oud en afhankelijk, dat is toch niet zo'n ramp. Bij je geboorte en jeugd was je ook afhankelijk van de anderen. Het is nu eenmaal niet anders. Uh, en dan Kees Oostrom, die we net aan de telefoon hadden... Die twittert nog, als ik 95 ben, dan bel ik weer. Goed, wij gaan even wat muziek luisteren. Dan gaan we door met de bellers. En dan ga ik ook even wat mails. Want er zijn eigenlijk wat mailtjes binnengekomen. Die ga ik eerst eventjes doorkijken. Tijdens de muziek van uh, Sarah Blasco, Xanadu. Maar die start niet helemaal soepel. Zoals wij graag uh, ook uh, apparaten worden ouder. En uh, deze doet het eventjes niet meer. Ach, kan ik daarop wachten of zouden we. Nee, ik ga gewoon even een mailtje voorlezen ondertussen. hè ben je nou toch? Uh, even kijken. Jan Bakker, die zegt... Hoi Klaas, je vraagt uh, hoe oud een mens wil of moet worden. Moeilijke vraag, maar een eenvoudig antwoord. Het gaat niet om het aantal jaren, maar om de vraag... of je bereikt hebt wat je wilde. En is dat zo? dan maakt het niet uit hoe, uh, hoe oud je in jaren bent. Een mens die met 50 afscheid moet nemen... maar een mooi leven heeft gehad... heeft meer ontvangen dan een mens van 90 die in ellende geleefd heeft. Mijn goede oude moeder zei altijd... wat men in een dag aan geluk kan ontvangen... kan een leven vol ellende ruimschoots goedmaken. Goed en een goede uitzending gewenst door Jan Bakker dus. Even kijken, de muziek doet het. Nou, Ik zeg het nog een keer, Sarah Blasco is dit met Xanadu. Spich. Maar het is wel heel mooi. Mooi gezongen. Sarah Blasco, dat is een uh, Australische zangeres. Heeft uh, deze single uh, een maandje geleden uitgebracht. En het origineel kent u waarschijnlijk wel hè, van Olivia Newton-John. En dat nummer is geschreven door Jeff Lynn van Electric Light Orchestra. Xanadu was dat dus uh, dit jaar gezongen door... Sarah Blasco. Ik had wat mailtjes aangekondigd. Uh, er is een leuke binnengekomen van Stefan van der Veer. Die schrijft: Hallo, ik heb een levendige opa die in januari 90 wordt. Hij heeft een bloeddruk van een 18-jarige. Een vriendin van in de 60, waar hij nog ieder jaar met een nieuwe auto en kerven naar Zuid-Frankrijk gaat. Waarmee hij dat doet. Uh, iedere keer als ik daar kom en samen met hem een sigaret rook, dan denk ik: Zo wil ik ook zijn. Goede uitzending. Goed van Stefan van der Veer. Dan hebben wij Ger, die schrijft... Hi, waar gaat het om? Bijna twintig jaar geleden. Ik was toen nog geen 42, kreeg ik te horen dat ik ernstig ziek was. Misschien nog 1 à anderhalf jaar te leven had. Ik ben nu 61, ben er nog steeds zeg maar 17,5 jaar in reservetijd. Dat waren goede en slechte tijden. Vandaag weer controle in het ziekenhuis en ik mag opnieuw een halfjaartje wegblijven. Geniet maar van elke dag en tel de jaren niet. Fijne nacht, Ger. En dan hebben wij ook nog een mail van Jeroen Terschelling. Die zegt, uh, vaak wordt de vraag gesteld of je kiest voor kwantiteit of kwaliteit in verband met oud worden. Uit recente ervaring met het overlijden van een 66-jarige vriend van me... heb ik geconcludeerd dat beide er weinig toe doen. Om het kort te schetsen, de beste man is relatief jong gestorven... en heeft ook nog eens een verleden dat je niet graag van hem zou overnemen. Decennia lang alcoholverslaafd, twee verbroken huwelijken... kinderen die hij nooit meer gezien heeft, ernstige psychische problematiek enzovoort. Hij heeft zijn laatste negen nuchtere jaren echter vol dankbaarheid geleefd... ondanks alle vragen. Volgens mij gaat het daarom dankbaar zijn voor wat je hebt. Ook al, ook zal zijn vast, rotsvaste geloof in God hem zeker geholpen hebben... Hopelijk heeft men hier wat aan vriendelijke route... en succes met de uitzending Jeroen Ter Schelling. En dan nog eventjes naar de tweets kijken. Uhm. Tante Takkentrol, leuke naam trouwens... die schrijft hoe oud ik wil worden... morgen eerst maar eens wakker worden. Nou, het lijkt me heel verstandig. Daar begint het mee. En... Uhm, ja, dat was volgens mij nu weer even voor wat betreft... Het, dat was het voor wat betreft het... Tweet, ga ik weer naar de telefoon. En aan de telefoon is Marian. Ja, hallo Klaas, met Marian. Goeie nacht. Goedenacht, ja. Mijn moeder zei altijd, de duvel is oud. Ja, dat zeggen wel meer mensen. Ja, uh. en dat is ook zo. Ze is 85 geworden. Mijn vader is 74 geworden. We hebben alle twee in een verpleeghuis gezeten. Mijn vader was dement... Mijn moeder had een herseninfarct gekregen en twee jaar verlamd en niet kunnen praten. Mm -hmm. uh, mijn man had Parkinson en heeft gelukkig maar tien dagen in een verpleeghuis gelegen en is overleden. Ja? En dan zeg ik op mijn beurt, ik ben nu 68. Als ik het om mag draaien ben ik 86. Mm -hmm. En leg dan mijn pilletje maar van Brion op mijn nachtkastje. Maar ja, misschien tegen die tijd denk je wel van, ach, het is nog best leuk. Ja, dat weten we dus ook niet. Dat is net als mensen met kanker, ja. Je kan zeggen van, ik wil dit niet, ik wil dat niet, ik wil zus niet. Maar als je dat pilletje dus bij je hebt... Ik wil niet zeggen dat ik suicidaal ben... maar toch, ik zou vannacht, als ik daarvan mocht kiezen... als ik in een verpleeghuis moet, toch zo'n pilletje willen hebben dat ik vannacht in mijn mandje mag overlijden. Ja, want de verpleeghuis, dat heb je... Dat oh, je... ik vind het verschrikkelijk. Ik heb zoveel gezien en dan denk ik, nee, dit wil ik niet. Ja. En dan kan je dus kiezen voor, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, nou ja, al die, die, die dingen van, uh, dat je dat... Uh, ik kan even niet op, op het woord komen. Um... Maar dan heb ik zoiets van, nee, ik moet daar zelf voor kunnen kiezen. Ja. Ja? Schat, ben, ben, ben, je, ben je daar heel bang voor? Voor de dingen die je nou, ouders in zien. Wat echt ik dus in... gezien heb, wel. Ja. Dat ik, hè, incontinent. Dat je in je strand ligt te rollen. En, nou ja, noem maar op. Nou, je wil het niet weten wat ik allemaal gezien heb. Ja? Dat ze dus gewoon zitten te vergaderen in een keukentje. En dat die mensen roepen: Ik moet naar de play. En ik moet naar de wc. En niemand doet wat. Ja? En dan zeg ik van. Je kan je toko niet alleen laten. Die mensen moeten naar het wc geholpen worden. Maar ze krijgen een pamper aan en laat maar lekker zitten. ja? Nou, ik heb zoveel gezien en heel veel meegemaakt. Nou, dat zou ik zelf niet mee willen maken. Want dan zou ik vandaag nog van dak kunnen springen, bij wijze van spreken. Ja. ja? En... Ik hoop, want ik ben een hele vrolijk iemand en ik, ik geniet van iedere dag, maar dit hoop ik dat het me niet, ja, je kan nooit zeggen dat het je overkomt, maar ik hoop dat het me niet overkomt. Ben je, ben je op dit moment nog gezond? Hartstikke. Hartstikke. <laughs> ja, hartstikke. En... Ik help iedereen. Uh, ze noemen me wel eens. Uh, hoe noem je dat? Floris Nightingale. Dus Anna, ja, ah. Florence Nightingale. <laughs> ja. Nee hoor, want ik heb heel veel plezier in mijn leven. En, en iedere dag weer. Maar er zijn dus momenten dat je dus terug gaat denken aan je ouders. Hè? En aan je man. En aan dingen. En dan denk ik, oh, ik hoop. Nou ja, ik ben ik maar van mijn geloof afgevallen. He, onze lieve ik hoop dat je het me niet aandoet. Nee. Ja. Nou. Ja. Maar goed, Klaas, er zijn zoveel mensen die je nog willen bellen. Dus ik, ik heb even mijn verhaal kwijtgekund. Ja? ja, nou bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeiendag. En een fijne uitzending. Dankjewel. Dankjewel Door. Uh, een mail van Saflo. Dag Klaas, ik, 71, gezond, druk en een boeiend leven, was vandaag op dat symposium van de NVVE, wat uh, heb ik daar geleerd. Die mensen die met alle persoonlijke redenen het leven echt als voltooid... beschouwen niet en nooit die zogenaamde pil van Drion kunnen krijgen... of aanvragen omdat die nog niet bestaat. Nee, precies. Dat klopt. VVA heeft er alles aan gedaan om zo'n pil te maken. En die is nu klaar, maar ze mogen er niks mee. Ze zijn gewoon strafbaar als ze hem naar strenge selectie uit zouden reiken... aan mensen die erom vragen. Politiek wetten stagneren het alles. We zullen moeten wachten... Op een regering die het onder uiteraard zeer goed bekeken voorwaarden mogelijk maakt, je leven te beëindigen. op het moment dat jij en niemand anders het als voltooid beschouwt. En daar begint onze afhankelijkheid die we verafschuwen. Daar begint onze afhankelijkheid die we verafschuwen, denk ik. Miltje van Zagvlo, dank je wel daarvoor. Aan de telefoon, meneer De Vries. Goeiedag. Ja, goeiedag, uh, Frederik. Hallo, Frederik. Hallo Klaas. Um, ik hoorde uh, ik hier nog een bosje praten op de radio, maar dat komt daardoor dat ik je uh, uh, op het uh, internet aan het horen ben, want ik zit hier in Zwitserland. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, en dat, uh, dat wordt allemaal in kleine pakjes verzonden. Ken je wel? Ja. ja. ja. ja. ja. Dus komt... En dat moet weer ontpakt worden en zo. Nou, ja. Dat duurt allemaal even. Ja, dat duurt. Maar uh, ik vind het leuk dat je even tijd hebt. Maar uh, wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen, dat is uh, uh, die, die hele trend die je uh, in Nederland hoort. Want ik luister ook, uh, dus je, je merkt het uh, Nederlandse radio, maar ook uh, hier de radio in, Zwitser, in, het, in Zwitserland. En uh, ook vaak nog Engels, maar uh, overal hoor je hetzelfde: dat mensen uh, ouder worden mensen. Uh, ja, die krijgen op den duur werkelijk het, uh, het idee van, ja, uh, wij zijn niet meer gewenst. Nee, dat hebben wij inderdaad net ook een paar keer gehoord. Hè? Ja, het is, het is werkelijk uh, bijzonder treurig dat vooral deze mensen dat steeds moeten horen. Want daar zijn, zoals de ene mevrouw zei, daar zijn er ook bij, die hebben nog, uh, toen, toen dat met Drees doorkwam... <laughs> Toen de mensen zeiden van ik trek van Drees. Ik weet ja. niet of ik die term nog ken. Ja, ja, ja. Ja. En uh, nou ja, toen, toen die mensen, die hadden nooit wat inbetaald. En uh, die generatie daarna, die hebben zeer, zeer wel wat inbetaald. En, en ook voor die mensen die dan uh, uh, helemaal niets inbetaald hadden. En uh, in principe is het hier trouwens zo, in Zwitserland, dat uh, uh, ja, ik heb uh, mijn, mijn uh, AOW, wat je hier AHV noemt, noemt AHV, uh, dat is een... Uh, ik ben net uh, AOW-berechtigd uh, geworden. Ja. Yeah. Uh, en dat is uh, een, klein, so, een kleine som, uh, dat, dat, daar kun je niet van leven. Maar uh, je hebt wel je hele leven pensioen in betaald. En, en dat samen, dat gaat goed. Uh, maar goed, ik, ik heb een, een goede job gehad. Maar voor mensen die weinig uh, uh, gewerkt hebben of nee, we, veel gewerkt hebben, maar weinig verdiend hebben is het vaak heel moeilijk. Ja. Uh, en dan, dan hebben ze wel hun hele leven in betaald. En dan worden aan het eind van dat, die som die daar is. Daar wordt uh, de, het procent uh, uh, wat ze, waar ze recht op hebben uh, van die som wat jouw jou, uh, tweede zaal uitbetaald En hier praat, praat men dan ook nog, nog voor verschillende mensen die dat ook nog kunnen bekostigen. Van een derde zaal, nee, uh, ik heb het uh, gelukkig nog kunnen doen, en een derde zaal ook nog, dus dat je op drie benen staat... En uh, ja, dan, dan gaat dat nog iets beter, daar kun je nog wat extra's van doen. Maar uh, diegene die met een, een, een eerste cel, dus de AOW, en dan de tweede cel, uh, dat is de, de, de normale, het pensioen. normale pensioen wat je inbetaalt, als die daar alleen van moeten leven... Uh, dan zijn vooral degenen die een beetje aan de onderkant van de van de maatschappij staan. Ik vind het een beetje een rotte uitdrukking met de onderkant. Ik vind uh, zeg maar aan de kant waar je misschien uh, een idealistische job hebt, maar, maar omdat ze veel zo mooie jobs willen, die uh, had ik ook liever gewild. Maar uh, ik, had een, ik had ik koos uiteindelijk voor een beter betaalde job. Maar goed, uh, maar die mensen, die hebben uh, hebben dit echt moeilijk. Ja. En, ja, en dat maakt dus zeg maar, als je uh, dus auto worden, dat, dat is soms al geen pretje, maar als je weinig geld hebt, ja, dan wordt het alleen maar nog alleen Ja, al. dan, dan, dan uh, wordt het inderdaad moeilijk. En uh, uh, hier zijn ook verschillende mensen die zoals die, die mevrouw van 85, die uh, uitstekend. Uh, nog in orde zijn ik, ik bewonderde haar heel erg en uh, de manier waarop ze haar leven uh, ja, wat ze met haar leven doet yeah. uh, en dat kan ze omdat ze een heel heldere geest heeft, ik heb het ook direct gehoord ik moest ook direct aan die mevrouw denken die, die uh, 115 was geworden yeah. Wij ze niets hebben bij kunnen vaststellen nadat ze gestorven was uh, dat er in haar genetisch materiaal iets bijzonders moet zitten dus hebben ze al vastgesteld uh, en dat, dat zij dus ge, het geluk had uh, helemaal geen uh, uh, ja, vertolking te hebben ja. of zoiets. Ja, nee, ja dat ja, is niet fantastisch. Maar, een, een, hele, maar... uh, een hele jonge geest nog, hè? Ik ja, geloof ja, dat ze vergeleken ja, ja. werd met uh, 60 tot 70 jaar of zo en dan nog een beter geheugen had. Ja. Zo, zoiets was het, ja. Um, ja. Maar uh, ja, dus dat geld, dat is ook, dat is ook een ding uh, bij het ouder worden. Ja, ja, dat is een heel belangrijk punt, want uh, heel veel mensen die, die, uh, ja, die, die zouden wel heel graag ook gaan golven of uh, gaan tennis spelen ja. en, en wat dan alles ook. Maar uh, het geld is er niet. Nee, ik begrijp het. Nee? We zijn bij jullie in Nederland zijn tot nu toe, moeilijk zeggen, zijn, zijn de, uh, sociale, is de sociale voorzorg nog iets beter. Uh, maar hier moet je daar meer zelf voor doen. Uh, uh, het is niet zo dat, uh, dat er dus niets bestaat. Maar de, de, de sommen en de kosten zijn hier. Uh, zeg maar wat je krijgt en de kosten. Die zijn hier een stuk lager. Ja. Uh, dus uh, je, moet, je kunt niet zo met zoveel rekenen. Ja, maar. Frederik, Frederik uh, ik, ik, ik, ga, met... ik, ik wil even graag uh, dit besluiten. Want volgens mij heb ik begrepen wat je wil zeggen. En ik wil graag ja. even naar een volgende beller als je het goed vindt. Ja, oké. Okay. Ja? Nee, da juist. Dank je wel, hè. Okay. Voor het bellen vanuit Dag, Zwitserland. Dat vind ik altijd leuk. Goedenavond. Uh, Eline. Goedenavond. Uh... Meneer Drupsteen is ja. er? Ja, klopt. Ja, oké. Okay, met nee, Drupsteen. Uh, nou, ik ben ook een 65-plusser. Uh, en waar ik mij ontzettend aan erger is... dat heel veel uh, politieke issues uh, gebaseerd worden op uh, de vergrijzing... En dat wij ze ontzettend, de ouderen ze ontzettend veel geld kosten. Ja. Dat, dat kan ik niet uitstaan. Dat, daar word ik helemaal woedend om. Als je inderdaad die oudere dames hoort vanavond... wat ze ook aan vrijwilligers werken, Maar hoe, hoe gezond ze ook zijn. Maar wat ze waarschijnlijk ook bijgedragen hebben aan... het ondersteunen van de toenmalige ouderen. Hè, dat met, ja, met, met, met de AOW-toestanden. Ik kan me daar blauw aan ergen. Ja, maar echt, vergrijzing is bijna een, dat je ouder bent is bijna een vloek in de maatschappij geworden. Ja, maar Wij is dat, bent, is het niet een, ook, een, het is ook gewoon een feit natuurlijk. Het is niet zozeer dat, dat die ouderen worden verweten, maar er komen meer ouderen. En het geld dat die ja, uh, uitgekeerd moeten krijgen, dat moet door minder mensen worden uh, verdiend. Ja, sorry, nou minder mensen, dat weet ik niet, dat weet ik helemaal niet. Nou, dat heb ik, heb ik begrepen altijd. Maar volgens mij is dat helemaal geen verwijt aan ouderen natuurlijk. Alleen is het wel een constatering. Nou, ik voel het wel altijd zo. Altijd wordt weer die vergrijzing uh, op het toneel ge, ge, gepropt. En, en door de vergrijzing moeten. En uh, nee, ik vind dat een belediging naar de ouderen toe. Die ontzettend veel goed doen. En, uh, maar ik ben het wel mee eens geef wel de pil van Drion vrij dat die ouderen die zeggen, ja, ik heb helemaal, hè, ik kan het niet meer, ik wil niet meer, hou die dan ook niet in het leven. Dat, dat, dat, dat, dat bedoel, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat staat los van de financiën, neem ik aan. Nou, zo, uh, ja, dat is inderdaad, <laughs> ja, dat ben ik met u eens. Uh, uh, maar het zou wel schelen in de financiën. Er worden wel ja, laat ik nou eerlijk zijn. Het zou ontzettend veel schelen. als wij toch mensen die dood willen nog in leven houden. En, en god mag weten hoeveel dat kost. Uh, ja, zo reëel ben ik ook wel. Maar ja. nogmaals, ik vind het onterecht om de hele politiek... Uh, te baseren op de kosten van de vergrijzing. Ja. Daar, daar word ik woedend over. Ik heb het helemaal begrepen. Ik, ik uh, dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. En een, een goede nacht nog. hè. Ja. Gaan we door naar Ad. Goedenacht. Goedenavond. Ik haak in wat die mevrouw net zegt. Het is inderdaad zo dat dus de vergrijzing begint te vloek te worden. Ik heb alles eerder opgemerkt. Ik kan zo tien mensen om mijn omgeving opnoemen die geen 65 zijn geworden. En die centjes zijn wel betaald. En in 1957, toen, waren de, toen is dus de AOW ontstaan, toen waren er 600.000 65 plus, dus ik heb het daar gekeken. Hm. Toen kregen ze 200 in de maand, geloof ik. Of nog niet eens. En dat verhaal van dat de jeugd betaalt voor de ouderen, is, dat komt voor de politiek goed uit... Maar ik geloof er niets van. Want wij hebben zoveel geld betaald... ons hele leven. Ik ben nu 71. En ik vind het steeds vervelender worden... om aan te horen... dat wij zoveel kosten. Nee, wij betalen... We betalen overal zoveel voor. Wij zijn, en, en, en de mensen verdienen goud dan ons. Het is de pedicure, het is de fysiotherapeut, het is de dokter. Jullie houden de economie draaiende. Ad, mag ik even wat... Ja, zeker weten. Mag ik Maar ik wil de discussie hier graag bij uh, afsluiten, omdat uh, het niet helemaal het punt waar ik het over wil hebben. Dus mag ik even vragen, want hoe, hoe oud was je? 72, 71. 71. En, uh, en uh, lekker fit? Jawel, ik heb dan maar 68 krachtsport gedaan, maar door mijn kwam moet, moet ik ermee stoppen. Welke krachtsport? Oh, ik had hier een trainingsbank staan met, met, 60, met 60 kilo, die, die, die draaide ik drie keer in de week af, dat, tot de, drie kwartier in de week. Echt waar? Een... Ik, ik Hoe... ben 1,97 en ik weeg 125 kilo, dat is echt niet vet hoor. Alleen maar spieren? Nou, er zit wel een vet randje aan ja, natuurlijk, dat is logisch. Ik bedoel, is... ja. ik ben al een jaar buiten training. Maar ik, ik, ik, ik wil ook nog dus even ingaan op die mevrouw die over die pil praat. Dat ze dus zelf geen eind aan hun leven kunnen maken. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar dan moeten ze zo'n boek lezen hoe de Eskimo's dat ze hebben. Het is heel eenvoudig. Je gaat s'avonds, s nachts buiten zitten bij min 8 graden. Ja. En de volgende dag ben je ingeslapen. Ja, dan moet het wel min 8 graden zijn. Dat doen de Eskimo's ook. Ja, nou, het is een, het is een, een goede tip, lijkt me. Maar... Ja, het is een hele goede tip. A, even... want er wordt altijd, er wordt altijd zo, zo duister over gedaan. De Eskimo-vrouwen werden tandeloos En dan konden ze niet meer die berenhuiden eh, bijten om te looien. En dan gingen ze buiten zitten. De volgende dag ja. zijn er wel iets meer voor gehad. Maar je raakt onderkoeld. En onderkoeling, dan val je slaap. En het is over. Ik. Uh, uh, ik uh... Noteer het. En ik dank je wel voor het bellen, Ad. En ja. de, li de lijn werd ook opeens een stukje slechter. Maar uh, dank je wel en, uh, uh, en goeienacht. Oké, okay, hetzelfde. Nu is de lijn weer helder. Oké, okay, doeg. Uh, een mailtje van... Moet ik even kijken, want het staat er net niet op. Nina, Nina Mathijs, Die schrijft, hallo Klaas, ik moest tijdens het uh, luisteren... steeds denken aan een gezegde van de Lakota-Indiana... uit South Dakota. Uh, en die, <laughs> dat gezegde luidt... hoka hey. Hoka, hey zeggen ze daar, nou dat weten we het wel, hè. Dat betekent: Today is a good day to die because everything is there that I love. Oeh, dat is mooi. Today is a good day to die because everything is there that I love. Ik ben nu 28 en soms gaat dit door me heen. Ik ben dankbaar omdat ik me bewust ben van mijn verantwoordelijkheid in mijn leven om mijn eigen geluk te maken. Elk moment dat ik hiervan bewust ben en mijn dromen in mijn leven probeer te verwezenlijken, is een goed moment om dood te gaan en hoop ik nog een lang leven voor me te hebben. Dat is een mooie wijsheid. Uh, alles is in het hier en nu. Warme groet en fijne uitzending, Nina Mathijs. Dank je wel voor deze mail, Nina. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ga naar Lia. Lia, goeienacht. Goedenacht, meneer Dropsteen met uh, Lia. Ja, ik wil even van tevoren zeggen, dat ik heb nog maar ongeveer 2,5 minuut. Oh, dat is dan maar kort. Maar ja. goed, uh, ik, ik had een bizar verhaal. Ik kreeg van de week te horen dat mijn uh, hart verschrikkelijk lekt. En huh? dat, uh, nou ja, hoe lang dat gaat duren weet ik niet. Maar ik, ik ga wel binnenkort dood. Precies, en daar hebben wij dan 2,5 minuut voor? Daar hebben we dan 2,5 minuut voor. Uh, en dat was helemaal uh, een donderslag bij Helder Nee hoor. Ik was al een hele tijd ontzettend moe en het ging niet zo lekker meer. Nou ja, dan kom je toch bij de cardioloog terecht. En eh, die zegt, van, er is hier helemaal niks meer aan te doen. Alleen nog wat medicamenten. En dan moet ik het nog een poosje op zien vol te houden. Maar het kan mooi ook afgelopen zijn, dat weet ik niet. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat. Ik, maar het, het, het meest verdrietige ben ik omdat ik mijn kleinkinderen niet zie opgroeien. Daar ben ik helemaal dol op. En ik wil hun dat verdriet ook niet aandoen. Maar ja, van je hart ben je afhankelijk, hè? En, en wanneer heb je dat gehoord deze week? Uh, nou, vorige week. Vorige week. Ja, en ja, ik probeer nog steeds die vrolijke oma te zijn. Ik, ik ga het verschrikkelijk vinden. Ze mogen van mij helemaal nog niks merken. Hoe dat moet, weet ik ook niet. Want toen opa 2,5 jaar geleden doodging heb ik gezegd... Nou, dan hebben jullie gelukkige oma nog. Ja, zoiets mag je misschien niet eens zeggen. Maar dat was voor hun weer een troost. Maar, uh, hoe... Uh, hoe uh, want je klinkt nog best opgewekt eigenlijk. Nou, dat ben ik nog steeds. Ja, het is... Ja, dat ben ik echt. En iedereen die vindt me zo flink. Maar ik geloof niet dat ik het echt ben, hoor. Maar ik heb wel haast. Ik wil zoveel dingen nog afmaken waar ik mee bezig ben. Zoals wat? Uh, nou, ik ben met een fotoboek bezig. Ik had een hele verhuisdoos vol met foto's. Dat was ik allemaal aan het sorteren. Daar was ik al mee bezig. En nou zet ik de spoed achter, want ik wil dat hebben Jeetje, joh. Ja. Is het altijd helemaal tot je doorgedrongen? Ik weet het niet... ik weet ik niet. Soms denk ik van wel. En dan probeer ik te, uh, in te denken hoe het is om dood te gaan. Maar dat, dat, dat weet ik. Maar ik ben niet bang. Maar ik weet... Ja, ik heb het overlijden van mijn man van heel dichtbij meegemaakt. Ge en ik ben zelf toen ook een beetje dood gegaan. Hij was ook niet bang. Hij was een voorbeeld van mij en zo wil ik zijn. Ja. Jeetje. <lacht> Lia, sterkte. Dankjewel. En, uh, ja... Nou ja, ja ik, uh, ik heb haast en uh, ik, ik, ik probeer er elke dag nog wat van te maken. Heel veel sterkte erbij. Dankjewel. Doe dat zou ik zeggen. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor het Bellen. Ja, dankjewel, Dag. dag. Ja, Lia was dat. En dat was de laatste bellen vannacht in Casaluna. Ik zie dat er nog wat mailtjes binnengekomen zijn, maar ik heb helaas geen tijd meer om ze voor te lezen. Ik wil iedereen bedanken die gebeld heeft, of gemeld, of getwitterd. Maar ik ga nu even het antwoordapparaat inspreken, uh, want morgen nacht praat Mieke van der Wijn met kunstenaar en vormgever Daan Rozengaarde. Zaterdag begint in Eindhoven de Dutch Design Week. Of week. Dit is de voicemail van Casaluna. Hallo Mieke, jij hebt ontwerper Daan Rozegaarden te gast. In het filmpje op de Casa Luna site zag ik hem bezig met een stukje gevel... die opengaat als een bloem als de zon erop schijnt. Dat is heel indrukwekkend, daar moeten mensen maar even naar gaan kijken. Ik kan het niet helemaal makkelijk uitleggen. Maar ik vroeg mij wel meteen af, was hij als kind ook al bezig met knutselen? En eh, dacht hij toen later kunstenaar en die in, in, in vormgever te worden? Ik wens jullie een heel mooi gesprek en een goede nacht. Ja, dit was uh, Kaaseluna. Zometeen van 2 tot 6. Hoe word ik brilkenner in één nacht? Theodor Holman ontvangt allerlei mensen en gaat plaatjes draaien. Ik wens u een, een hele goede nacht. Bedankt voor het luisteren. Uh, wat Kaaseluna betreft dus graag tot morgenavond. En zelf ben ik er donderdag weer, dus uh, over twee dagen. Dag. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Telf jij. CRV.